Ik heb nog elf broers en zusters. En elf? elf. Uh, we zouden met z'n dertiende kunnen zijn. Waarvan er dus twee overleden is. En een zusje toen ik dus... Um...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 Maar uh, ja, en, en dan, uh, dan krijg je kinderen en, en dat ging allemaal prima. dat was leuk, ze dus gingen mee naar de kerk. En op een gegeven moment dan gaat het allemaal anders. Dan gaan ze niet meer mee. En uh, mijn man had geen werk. En had een longoperatie, een, een hartoperatie, een blinde een blindenduim, gal. En, dus het was best heel zwaar. En, maar je gaat door. Hè? Je gaat gewoon maar door, door. En uh, ja, dat wordt het op een gegeven moment te veel. Ja. Toen stort ik eigenlijk een beetje in.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 van hem zijn afgenomen ja. door God, hè? Ja, precies. Want dat staat ook in de bijbel dat God je zorgen wil dragen, hè? Ja. En dat ervaar je op dat moment dus heel letterlijk eigenlijk. Zeker. Maar hoe ja, de dag daarna verder? Kreeg je het blijdschap om wel ja. door te gaan? Of ja. Hoe ging dat dan? Ik, nou, ik ging die bijbel lezen. En terwijl wij opgevoed zijn, hebben drie maanden daags bijbel lezen. En thuis ja. ook. Die met de kinderen bad je, je bad aan tafel en... Maar, eh, ik, ik mijn ogen gingen open.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 our God. Our God.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 en, en, maar ja, dan toen kwam het dus dat ik, dat ik die Bijbel ging lezen en dat er dan staat: bekeer je en laat je dopen. En je zal dan gaan van de geestvervanger. Toen heb ik echt ja. gezegd: heer, ik wil nu alles. Mm. Ik wil nu alles. Ja, nou, dat is ook gebeurd. Ja. een... dat kon dus blijkbaar niet in de gereformeerde nee. plek waar je toen zat. Dat, dat deden ze niet, dat do, volwassen dopen bedoel je. Ja, daar. precies. Maar ja. Je was als baby waarschijnlijk gedoopt thuis. Ja. In het grote gezin thuis in Katwijk. Ja, hè? allemaal, ja.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 De andere gemeente, Pinksterkerk in Berea was het toen. Oh ja, ja. Bij Rob Allard. Ja, dat is in Haarlem Noord. Haarlem Noord, ja. Ja. ja. Nou ja, daar zijn we heel lang geweest. Oh, het was heerlijk. Het was ja. heerlijk. Je, werd ook, je leerde ook zoveel. Ik ah. heb de bijberschool gedaan. Twee jaar school. En, nou, dat was gewoon zo verrijkend. Nou, en dan ga je ook evangeliseren. Want dat was echt mijn opdracht vanuit het woord. Dat ah. wist ik gewoon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 Ja, dat is toch heel makkelijk als je met iemand dus een gesprek hebt. En dat je kan zeggen: van uh, Kom alle tot mij die vermoeid belastheid, belast zijn, uh, ik zal je rust geven. He, dat zijn een aantal teksten natuurlijk. En, en dat je dan gelijk ook weet waar het staat. Ja. En uh, nou, zo waren er heel veel teksten die we dus moesten leren. En dat, mm. dat is heerlijk. Uh, ja. Als je het moeilijk hebt of zo, dan. Uh, ja, zijn er nog meer voor teksten?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 Ja. Wat, wat houdt dat dan in voor je leven? Wat, nou, allereerst, ja, allereerst kijken naar Jezus. Als iemand iets negatiefs zegt of zo, dan zeg ik van, hoe zou Jezus het gedaan hebben? He, als ja. bijvoorbeeld de moslims afkraken, ja. dan zeg ik van, waarom, wat zou Jezus gedaan hebben? Ja. He? En ja, er terug naar hem kijken. En, ja. uh, uh, yeah. ja, dus dan, dan lees je eigenlijk in de Bijbel van, wat deed Jezus?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 dus morgens eigenlijk het woord te lezen en uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, te bidden, uh, vragen om, om leiding, uh, vragen om um, uh, um hulp, want van, van jezelf heb je die liefde niet, mm -hmm. uh, je hebt echt wel eens mensen waar je moeite mee had, en, uh, maar uh, uh, hoe breng je dat in de praktijk, dan gewoon de zijn veranderen, die liefde uit te stralen. Ja.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 He? Ja, mensen weet het eens te doen. Ja, ja zeker. Ja, dat zeker weten. Nou, zo ben je ook bezig met het ISL Productencentrum. Je hebt een aantal producten in huis. Je hebt zelfs een speciale kamer ingericht, denk ik. Ja, heb. ik heb een, een winkeltje. Ja, heel gezellig. We hebben een leuk zitje. En dan oh. uh, hebben we koffie en thee en noem maar op. In het begin stond ik een heleboel in de huiskamer mm. uit. En dat uh, was een hele werk, heel, heel groot werk. Want dan moest je altijd naar beneden schouwen en zo. En, en, en een hele kamer...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 Eten dus. Ja, ja. Tot lukt doen ze het. Uh, ja, dat is altijd heel erg gezellig. Mm. Daar worden de nieuwe.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 leert en de, de kamer en uh, ja bid voor elkaar en veel zingen muziek eten met elkaar. Dus ja, heel gezellig. Ja, ja, heel gezellig. Ik hoorde ook vrouwen die zo, gaan. Zo yes. naar Amerika of naar een ander land. Klopt. Of we moedigen naar Polen bijvoorbeeld met ja, een groepje. Ja. Zijn er een stel nu binnen Israël? Ja, ja. Dat ja, zo. zou ik best mee willen. Ja, dat is bijzonder. Hè, dat we, maar ja. Ze reizen dus ook naar bepaalde soort.